7 uur. Jobboots met het nos Journaal. De Duitse bondskanselier Merkel heeft geschokt gereageerd op de aanslag op burgemeesterskandidaten Henriette Reker in Keulen. Ze belde kort na het drama om te vragen hoe de politica er aan toe is. Die werd door een man van 44 neergestoken toen ze campagne voerde op een markt en raakte daarbij zwaar gewond. Volgens de politie wilde de dader Reker neersteken omdat hij het niet eens is met het vluchtelingenbeleid in Duitsland. De burgemeester van Keulen noemt de steekpartij een aanslag op de democratie. De massamoord in Srebrenica 20 jaar geleden zal altijd een zwarte bladzijde in de geschiedenis blijven. Dat zei premier Rutte na een gesprek met 160 Dutchbat-veteranen vanmiddag in Amersfoort. Daarbij was ook minister Hennis van Defensie aanwezig. De veteranen voelden zich door de overheid in de steek gelaten na de val van Srebrenica in 1995. Veel Dutchbatters hadden na terugkeer in Nederland last van depressies, raakten verslaafd of verloren hun baan. Ze verwijten de overheid onvoldoende aandacht voor hun problemen. Een woordvoerder zei dat de veteranen het gevoel hebben dat er nu echt naar hen geluisterd werd. De leider van de Amsterdamse tak van Motorclub No Surrender is vermoord. Hij is gevonden in een vakantiehuisje in Hoge Zwaluwe. Dat bevestigt de voorman van No Surrender, Klaas Otto, aan de NOS. Donderdag werd bekend dat daar twee vermoorde mannen waren aangetroffen. De politie heeft vandaag gemeld dat in verband met de dubbele moord twee mannen zijn gearresteerd. De verdachten zijn een Belg en een Nederlander zonder vaste woon- of verblijfplaats. De Belg werd woensdag door onbekende gewond achtergelaten bij het ziekenhuis in Oosterhout. Bij mede in de provincie Groningen is een inzittende van een auto om het leven gekomen bij een botsing met een trein. Een andere inzittende raakte zwaar gewond. Het is nog onduidelijk waardoor het ongeluk is gebeurd. De auto werd aangereden op een onbewaakte spoorwegovergang op het traject Zuidbroek-Scheemda. Op die route is treinverkeer voorlopig niet mogelijk. Het weer vanavond droog, maar vannacht en morgen overdag opnieuw regen. Het wordt dan met 8 tot 13 graden iets zachter dan vandaag. Na het weekend vaker droog en af en toe zon. Dit was. Het.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 Dat betekent ook dat er weer uh, drie artiesten helaas uit de lijst zijn verdwenen. Na 25 weken is uh, Matt met Don't Worry uh, eruit. Hoogste positie was een uh, nummer 1. David Cueta samen met Nicki Minaj en Afrojack met Hey Mama is na 22 weken uit de lijst. En na 13 weken is uh, Afrojack samen met Mike Taylor met uh, Summer Thing uit de lijst. De snelste stijger deze week in handen van uh, Omi met uh, Hula Hoop. 15 plaatsen gestegen maar liefst. En de snelste daler is Maroon 5. met this summer's gonna hurt like a motherfucker. 10 plaatsen gedaald. Maar dan mag de trend niet drukken. Het blijven goede platen. In dit uur gaan we kijken naar wat artiesten nieuws. En natuurlijk de eerste helft van de lijst van de top 40 van Europa. En tweede uur zullen we naar de Nederlandse top 40 ook nog even gaan kijken. En ons opmaken voor de top 3 natuurlijk van deze week. Benieuwd hoe die eruit ziet? Nou, blijf dan rustig luisteren. Even voor de klok van uh, vijf uur, zo om en bij kwart voor vijf, uh, zullen we beginnen met de derde klik. Eerst gaan we luisteren hoe de top drie van vorige week eruit zag. What do you... oh. Nummer drie.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 Nou, vind ik best wel gemeen, hè? Als ik hier zo naar buiten kijk, is het best ruilerig, regenachtig en uh, best koud. krijg ik een foto stuur van een van onze uh, vaste luisteraars. Die zit namelijk nou in Spanje. Nou, daar word je niet vrolijk van, hoor. Helemaal bruin in het zonnetje. Nou ja, Nou wordt niks aan te doen. Hoort er ook bij. Ik ben er ook geweest. Nou niet in Spanje, maar wel bij de zon. Hey, uh, 39 was dit. Uh, five more hours van Chris Brown in Dior.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 Maurice Mulder. I'm <laughs> you met de For A Better Day. Ondertussen uh, ja, nog niet zo lang in de lijst hoor, Avicii. Of team? speaker voor voor Better Day twee weken. Pas vorige week binnengekomen, dus op uh, 31. Hij nou, heeft een klein overzicht voor je welke plaat we gehad hebben... welke we hebben overgeslagen. Tien weken lang, vinden we in de lijst op nummer 40, Sigma...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 In 1950 had vader Abraham een positief voorgevoel bij het WK voetbal toen in Mexico en hij bracht toen de zingen uit we gaan naar Mexico, maar we gingen niet. Walter Kroes uh, dit uh, van uh, FIFA Hollandia, kijk wat het is.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 De, leeuw ligt op zijn zij. ja. de Euro breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat is dus uh, Wolter Kroes' uh, zijn gedeelte zijn odaan. Uh, het mooie voetbal te die gaan. Hey, dit is nummer 17 uh, van de Euro breakdown van deze week. Marten zal week samen met uh, Sam White. En een nummer 1 uh, last Wan. Twee hoger, dat was zijn uh, hoogste positie, nummer 15. Misschien gaat hij die nog te breken in de toekomstige tijd. We zijn er toegekomen aan het laatste nummer, van het eerste uur, die staat op uh, 16. En dat is uh, Martin Garrix samen met Asher uh, met de prachtige single Don't Look Down. 14 weken lang in de lijst, uh, vorige week nog op 18. Hoogste positie 13, maar deze week dus op uh, 16. Martin Garrix... Is your heart racing? Is that fire?